Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland komt met extra hulp voor Oekraïne. Het kabinet trekt 80 miljoen euro uit om het land te helpen. Het grootste deel gaat naar hulp voor de wederopbouw van het land. Er komen projecten om mijnen en explosieven op te ruimen. En er gaat ook geld naar professionele hulp voor slachtoffers van verkrachtingen bijvoorbeeld. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben Russische soldaten vrouwen verkracht in Oekraïne. Het steunpakket werd bekendgemaakt in Kiev. Daar waren twee Nederlandse Ministers op bezoek. Deze zomer is het extreem droog, ook in Frankrijk. Overal in het land zijn problemen met de drinkwatervoorziening. In meer dan 100 gemeenten komt er geen water meer uit de kraan. Je hoort onze correspondent Frank Renoud. Daarom gelden er nu in hele grote delen van Frankrijk waterrestricties. Mensen mogen hun tuin geen water meer geven, de auto niet wassen. En boeren mogen hun gewassen nog maar heel beperkt of soms zelfs helemaal niet meer besproeien. Overtreders kunnen een boete krijgen van 1500 euro. En de boeren maken zich zorgen over mislukte oogsten. Dat heeft ook invloed op andere landen. Frankrijk is namelijk verantwoordelijk voor bijna 20% van de totale landbouwproductie. Van de EU. Op Vlieland worden geiten op afstand bestuurd met een mobiele telefoon. Het heeft misschien wat uitleg nodig. Er staan dus geen hekken om de wei. Maar via een app is een stuk grond afgetekend waar ze in de duinen mogen grazen. Deze boswachter legt uit. En in die app kan ik een lijn uh, trekken. Uh, die, die is dus virtueel. En op het moment dat de geit in de buurt van die virtuele lijn komt, dan is er eerst een zone van een, een 3 à 4 meter waarin de geit een piepsignaal hoort. Ja, en loopt die dan nog door, dan zou die een elektrische prikkeling krijgen. Een schok dus. Maar zover komt het niet omdat we de dieren hebben getraind op die piepjes. Het scheelt een hoop werk. Op deze manier kan de boswachter precies aangeven waar de geiten mogen grazen zonder dat hij allemaal hekken neer moet zetten. Het weer, het blijft droog vanavond. In de nacht is er bewolking en het kan in het westen ook wat regenen. Morgen zonnig, in de middag droog en 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bijna een half uur op onthoud nog... tussen nieuw en Leidsendam. Er stond een auto met pech, maar de weg is wel vrij... En een pechgeval op de A7 bij Purmerend zorgt voor een kwartier op onthoud van Zaanstad naar Horen. En daar is de rechterrijstrook dicht. Verder heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. 10 minuten tijdverlies tussen de afritten Abenes en Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van Alternative FM. in dit uh, twee uur een uh, lekker lang nummer... van Roofman. Ik, uh, ik heb hem vorige week ook al gedraaid. Uh, maar dat had uh, te maken... omdat je dus af en toe gewoon... een collega in de gaten houdt. Want dat kon je overgeer. Hij is uh, een van die mensen erbij in die Excel... die uh, een beetje ook... probeert het internet af te stropen... naar nieuw materiaal. En deze Roofman is een project... van oud-backgammon-zanger Thijs van der Meulen. En het was uh, zoals hij... Uh, afgelopen week schreef... het leek een tijdje muzikaal stiller... maar hij heeft in alle rust aan een nieuw project... en het album Still the Mess I Was... gewerkt. En uh, dat album Still the Mess I Was... Dat moet gaan verschijnen in het voorjaar van 2023. En um, nou ja, je hebt het een beetje kunnen horen. Roofman is misschien een beetje de moderne variant van Pink Floyd. Maar het, uh, het uh, is ook wel een beetje duidelijk. Uh, ze gaan uh, dit allemaal een beetje uh, uitbrengen uh, op een... Uh, nee, ja, ze, ze, ik moet het goed zeggen. Ze zijn bezig dit op te nemen in een studio. Dat, dat album Stil de Mens Was. En dat is niet zomaar een studio... want daar uh, hebben bijvoorbeeld ook... de Killers uh, hun materiaal opgenomen uh, En The Whitest Boy Alive. Dus dat uh, zegt al genoeg... over het materiaal wat aanstaand is... van deze Thijs van der Meulen. Oftewel de man achter Roofman. Um, goed. Uh, dat zeggende gaan wij um, nog eventjes... Uh, fijn verder met... Uh, materiaal uh, te draaien. Wat... Uh, wat... De afgelopen weken al hier te horen is geweest. En dit is If Your Heart were a city. If your heart were a city. En zij was jarig. En dat was Fridolijn. Want dat is de dame die je nu hoort. Stretched out That's where I'm We have a home for me inside. I will roam your streets for days in my mind.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 Bij de tweede single, de yogo yogo Goed, voor de lijn denk ik eerlijk gezegd. En voor de, de darmflora, want als je dat uh, neemt, dat schijnt goed te zijn. Um, daarvoor hoorde je um, Friedelijn ze vierde haar verjaardag deze week. Reden om haar ook eens uh, weer eens eventjes uh, te laten horen. If Your Heart Was A City, dat is uh, het nummer. Vorige week hadden we deze dame aan de telefoon. Lotte Mulder en zees is van Charlotte. En haar nieuwe single dat heet Perfume. How are you? Go. You'd be so... 60s en ademende 60s en vandaag kwam op hun Instagram account het, uh, de mededeling dat ze precies een jaar geleden hun eerste single en volgens mij was dat uh, deze en ze komen uit, nieuw fan uit datzelfde uh, streekje als uh, bijvoorbeeld uh, Kolbak en Liveblot uh, allemaal uit die richting dus. Daarvoor hoorde je Charlotte met Perfume. Deze dame, die hebben we ook een week of twee geleden al uh, laten horen, Fiep en het nummer dat heet Daydreaming Jim! En achter Gentle Jim Luc Schouten. Goedenavond, Luc. Goedenavond. Ja, want uh, die, ik denk dit is al de, de zoveelste changeover. Want uh, vorig jaar heb jij, geloof ik, nog iets uitgebracht onder Pony Machine. Ja, dat uh, klopt inderdaad. Ja, ik heb uh, Pony Machine, is eigenlijk een beetje mijn hoofdproject. Daar uh -huh. werk ik al jaren aan. Uh -huh. dus, uh, dat bestaat al zo'n zes jaar ongeveer. Ja. En uh, ja, dat is gewoon iets wat altijd een soort van doorloopt. Dus vorig jaar is daar inderdaad een, een, een, een debuutalbum vanuit gekomen. Ja, dat klopt. En, uh, ja, ja. en nu inderdaad een, een, ander, een andere naam. Ja, dat de, uh, de, de debuutalbum ja. heet overigens Ordinary Things... voor de mensen die daar nog geïnteresseerd in zijn. Ja, inderdaad. Ja. En het uh, dateert van eind november 2021. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Um, maar goed, ja. je was uh, nog even bezig met het uh, uh, verhaal: Pony Machine en de aanloop naar Gentle Gym. Dus dat laat ik ja. je even afmaken. Nou ja, ja Gentle Gym dat is eigenlijk een project wat ongeveer twee jaar bestaat, denk mm. ik. Ik, bedoel, mm -hmm. ik ben eigenlijk uh, een beetje in de lockdown begonnen met, met, met het produceren van, van, ja, van heel veel instrumentale muziek. Mm -hmm. en, um, ik kom daar ook wel een beetje vandaan. Ik heb. Jaren geleden best wel documentaire muziek gemaakt voor, voor documentaires en zo. Ja, en dat miste ik eigenlijk een beetje. Ik had niet echt opdrachten daarvoor de afgelopen twee jaar, maar ik miste eigenlijk een beetje het maken van instrumentale muziek. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon weer zelf doen zonder dat iemand me vertelt om iets te doen. En uh, daar, ja, daar zijn eigenlijk al die tracks uit voortgekomen. Ja, dus, uh, ja. Ja, het is, het is zoiets uh, van, uh, als we een band zijn, dan hebben we rekening te houden met democratie. En als je het in je eentje doet, dan heb je er niet zoveel last van. <laughs> Dat heb nee, ik wel eens laten nee, vertellen. En, door. En het is ook zo, ja, je kan ook gewoon werken wanneer je wilt. Dus uh, vaak <laughs> ja. ik kan ook gewoon, gewoon midden in de nacht zit ik gewoon aan tracks uh, te werken op, op mijn laptop. Weet je wel. Ja, ja, ja. Want, uh, want, ja. want, want dit, dit is iets wat je, wat je ook doet. hè? Uh, en instrumentaal bezig zijn. Instrumentaal bezig, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Wat, wat trekt ja. jou nou aan in, in, instrument, in instrumentaal bezig zijn in de wat muziek? Trek trekt me daarin? Ja? ja. Um, nou, nou ja, kijk. Um, ja, het is gewoon he eigenlijk gewoon een hele andere manier van een liedje tot stand laten komen, zeg maar. Dus, mm. Kijk, het is niet, niet gebaseerd op vocals. Nee. Uh, het kom, al die tracks die komen eigenlijk voort uit... uit uh, gewoon drum grooves en, zo, en daar en daar um, ja gewoon een beetje je brein op los laten gaan en dan gewoon melodieën daarin beginnen te horen en zo en ja ik vind het gewoon heel interessant om met geluid bezig te zijn, zeg maar. Ja ja ja, dus dat... Dus, en niet, en, ja dat hoeft dan niet per se in een liedjesvorm, dat kan ook, kan ook gewoon in drums of in soundscapes en in, uh, ja ja. het het, het, het, het, is, het is eigenlijk het zit in alles eigenlijk in dat opzicht bij jou. Ja, Jazeker, ja. Ja. het is een hele andere benadering van, van uh, muziek maken, zeg maar. Mm. Weet ja, je wel. Ja. Um, want ja. want, want dit, uh, dit kwam even terloops zo in één keer voorbij zitten. Ik denk, is hij nou daar ineens mee bezig? <laughs> ik zie dat. Ja, ik want, want ik bedoel, ik heb je uh, met ponymachine heb ik ook uh, hier uh, bij ons. Podium gegeven als het gaat om de nieuwe muziek. Dus ja. vandaar, weet je, en, en ja, dan, dan zie ik dat en dan denk ik, zo, uh, nu doet hij dus dit ook nog eens eventjes. <laughs> ja. Ja. ja, nou ja, het is, um, ja, ik ben denk ik gewoon iemand die altijd aan muziek werkt. Mm -hmm. Dus, uh, en ja, heel vaak weet ik ook niet eens waar het voor is, zeg maar, weet je. Ja. Dan, dan ben ik gewoon allerlei dingen aan het maken. Ja. En dan na, na een jaar of zo, dan, wordt het, dan heb ik gewoon heel veel tracks in een bepaald genre, genre gemaakt. En dan, en dan klopt dat gewoon samen. Ja. Waar, waar moeten we dit in scharen? In dit uh, hele verhaal? Uh, dit, dit instrumentale... Sorry? Waar moeten we dit inscharen? in scharen? Uh, ja, in Nederland, je kent het wel, hokjesland uh, en in een vakje plaatsen. Je... Is het avant-garde? Uh... Uh, of of, of, of hoe, hoe moet ik het zien? Nou, ja, ik denk dat het een beetje... Ja, experimentele beatmuziek... zou ik het misschien omschrijven. On mm. ja, een beetje... Maar ook een beetje, ja, het is een beetje industrieel af en toe. en ja. uh, Een beetje new age. Ja, en uh, zit daar ook uh, een bepaalde aantrekkingskracht uh, van uit... waarom jij daar een muziek bent gaan maken? Bedoel je... Uh, nou ja, wat je zegt, hè, uh, het is... Uh, het is je omschreef net uh, de muziek, zeg maar, maar dan mm -hmm. is mijn vraag... zit daar dus de aantrekkingskracht voor jou in dat soort muziek... wat er al eerder is uitgebracht? Um, bedoel je of, of ik beïnvloed ben door, ja, door mensen Ja, dat exact doen? eigenlijk, uh, de, de, de, dat, dat idee. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, ik luister al heel lang bijvoorbeeld naar uh, Boards of Canada... Mm. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee, het zegt maar niks, maar... Uh, dat is een Schots-producers-duo. Uh, en die, ja, die, maken, ja, die maken echt de meest waanzinnige elektronische muziek. Mm. En, en dat, dat is ook vaak beat georiënteerd. En ook alleen maar instrumentaal, zeg maar. En dus ik, ja, ik, ik kom wel zeg maar, uit een periode van inderdaad heel veel ja, instrumentale muziek luisteren. en, en ja, dat, dat is eigenlijk al 15 jaar lang het geval. Dus eigenlijk gewoon, ik luister al ja, 15 jaar lang echt van alles, zeg yeah. maar. Ja. Dus ik had eigenlijk wel een soort van onbewust in mijn hoofd dat ik ooit een keer zo'n album ook wou maken, denk ik. Hmm. Nou, ja. Daar ben je dan goed in geslaagd, denk ik, eerlijk gezegd. Want ik heb die tracks, ik heb die tracks ook uh, stuk voor stuk af uh, zitten luisteren. En ja, uh, ja het, is, het, het is inderdaad, uh, nou ja, ik, ik ben eigenlijk bijna aan alles eten als het gaat om uh, muziek. En uh, uh, in dat opzicht uh, denk ik, ja, uh, het heeft ook inderdaad uh, wat. Uh, kijk, ik, uh, nou ja, het wordt nu even gewoon een gesprek zoals wij uh, op straat zouden kunnen voeren. En, mm -hmm. Ik bedoel, ik uh, voelde mij wel eens uh, vroeger tot uh, bijvoorbeeld Jean-Michel Jarre aangetrokken. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar ja, dat, ja, ja, dat, ja. Was, dat was voor mij eigenlijk een beetje de held op het uh, gebied van de synthesizer in de jaren ja. 70. Ja, ja, nee, dat zeker. Ja, ik, dat, dat, dat vind ik ook een, Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig persoon. Ja. Die heeft onwijs mooie dingen gemaakt. Ja, ja nou, dat is, dat, kijk, ik ja, je, je bedoel, je kan mij dus ook wakker maken voor. Uh, uh, als het maar een beetje goed onderlegd is. Maar dat is ook meteen de vraag, hè? Want, want, want je moet natuurlijk wel een, ja, een goede beats producer en een beetje DJ producer zijn. om ook een beetje mooie elektronische muziek uh, te kunnen maken. Denk ik zo, of niet? Ja, ja, zeker, ja. ja. Je moet wel inderdaad lang bezig zijn geweest met, met, uh, ja, met, met, met, pro met productie, zeg maar. Ja, je moet wel weten hoe je, hoe je bepaalde geluiden kan creëren en ja. wat je daarmee kan doen en waar dat goed bij past en zo. Ja. Want per track is het soort van is elke track wel productioneel anders, ja. dus het kost wel zo veel tijd inderdaad om erachter te komen wat er nou precies bij past en zo. Ja. Dus je moet wel inderdaad inzicht hebben en kennis hebben van, uh, van geluid. En, en dat opnemen. En dat inderdaad niks ook en zo. En, er, gaat wel, er gaan aardig wat jaren in zitten, zeg maar. Dan ja. eh, ja. heb je ook nog een single uh, afgehaald. Tenminste een clip die op YouTube uh, rondzwerft. En dat ja. is Corgi. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Vertel, ja, wat, is dat, uh, wat is daar uh, de achtergrond van? Nou ja... Ja, ik, ik, was, ik was die track aan het produceren. Oorspronkelijk was dat een heel andere, een heel andere track eigenlijk. Mm. Maar op een gegeven moment dacht ik van wat is nou de kern van, die, van dat liedje? En dat was eigenlijk voor mij gewoon dat melodietje, zeg maar... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dat zeg maar, en, en toen ik dat daar uithaalde en daar zeg maar... Een beetje, dat ik het een beetje simplificeerde. Mm. Toen, zag ik, toen zag ik eigenlijk in één keer een hond voor me. Ah, die manier. <t Themen> Toen zag ik in één keer een Corgi hondje voor me. Ja. En toen dacht ik van oké, okay, ik moet hier een clip bij maken. En toen heb ik een uh, Instagram account gevonden van een Taiwanese meisje. Mm -hmm. Die alleen maar video's post van de Corgi. Mm -hmm. En daar heb ik toestemming van gekregen om, om haar video's te gebruiken. En dat heb ik dus uh, gedaan. Ja. Dan gaan we hem ook bij, bij deze draaien. Hier is Corgi van Gentle Jim. Uh, met Overnight. Het is uh, de single die hij vorige week nog heeft uitgebracht. En we mochten hem toen al draaien. Op de donderdagavond. Want het was uh, de vrijdag erop dat dat uh, gebeurde. De dus hoorde je Corgi van Gentle Jim. En daar zit niemand minder dan Lux Schouten achter van Pony Machine. Deze dame is zaterdag in het Wapen van Zandvoort. Of bij het Wapen van Zandvoort hier uh, te bewonderen. Wendy Moore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 Hide it. Count one, two, three. Embrace your worries, darling, and hand some to me. The two of you with us up at a half past three with the big black car. Friday. Daarvoor hoorde je Turmoil met Evergreen en daarvoor Winnie Moore met That's Not You. Wil je weten waar het over gaat met Nien, moet je morgen even op 3 voor 12 Noord-Holland kijken. Want daar geef ik de uitleg bij deze single. En we sluiten af met deze van Erik Reino. Want die komt volgende week ook met een nieuwe single. nummer dat heet Love Container.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 Cleaner, you're my